Herman Vriend met het NOS Journaal. Nationale ombudsman miste kinderen in de praktijk werkt. Die richtlijn werd ruim een jaar geleden ingevoerd. De ombudsman startte zijn onderzoek naar een klacht van de moeder van Jennifer. Een tienjarig Rotterdamse meisje dat vorig jaar verdween en vermoord werd teruggevonden. Toen ze aangifte deed van de vermissing werd ze volgens Brenning Meijer door politie met een kluitje in het riet gestuurd. De ombudsman pleit voor een vast aanspreekpunt voor de ouders van een vermist kind bij de politie. Zodat ze niet iedere keer opnieuw hun verhaal hoeven te doen.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 De politie heeft een groot aantal motoren gecontroleerd. Tientallen motorrijders zijn bekeurd omdat hun kentekenplaat niet goed zichtbaar was. Het weer, een droge ochtend met flink wat zonnige perioden. Later kunnen er een paar lichte buien ontstaan. Het wordt 20 graden op de stranden tot plaatselijk 25 graden in het oosten. Dit, was het Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad viel op de A12 Den Haag-Utrecht. Bij Utrecht staat tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunette 6 kilometer. Komt er een ongeluk op de A27 richting Almere. Tussen het knooppunt Lunette en het knooppunt Rijntjeweert zijn er drie rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Daarna aan de andere kant van 11 uur eh, komen Astrid van der Veld en Kort Draaien praten over eh, problemen die zij gesignaleerd hebben op het eh, terrein van, van het eh, voormalig kinderdagverblijf eh, Ducky Duck.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 Daarna gaan we niet naar de studio voor Oud Zandvoort, want Oud Zandvoort heeft vakantie. Yep. Dus uh, deze keer niet. Goed, wij gaan beginnen. We gaan starten. Met een muziekje. Met een muziekje. Dus leerlijk. Tart me op. Tart me op.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 Ja, precies. ja Ik kom ook uit Griekenland. Oh, je bent ook Corfu. net terug. Oh, Corfu. Ja. Oh, Het is ja, dus een beetje dichterbij dan kreeg ik. Ja, ja. Nou, het was 38 graden toen ja. ik daar wegging. Dus... Wij waren blij dat we naar huis gingen. Ik niet. Nee? Nee, dit is, het klinkt naar, maar ik, was echt, ik had echt zoiets van... Nee, ik wil blijven. Nee, ik had iets van ik wil naar het koele Holland. Ik, ah. ik heb er genoeg nee, van. Nee, maar ik, er staat op Creta eigenlijk wel altijd een windje. En dat is erg lekker. Arzee, ja. Ja, ja, ja, dat is... Een, dat is ja. Daardoor is de warmte, zeg maar... Wat, wat aangenaam, ja. of tenminste wat, wat beter uh, te handelen. Heb jij iets gemerkt van de economische crisis? Eh, of het gesprek uh, van de Grieken? Men praat erover. Er zijn best wel, want ik kom al uh, vaak, uh, of tenminste, het is voor mij de vierde, de vierde keer dat ik naar Kreta ging, naar dezelfde plek. En uh, er waren wel wat winkels uh, gesloten. Maar ik denk dat dat de winkels zijn die zeg maar huren. Ja. Maar de winkels die eigendom zijn, ja, die blijven gewoon open. Ja. En de mensen zijn nog steeds even vriendelijk. Ja. En de prijzen zijn nog steeds acceptabel. Voor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 Voor de meeste mensen buiten de stad, daar valt het dan nog wel mee, want het Hè, is daar nog wat traditioneel. Ja, die hebben precies. een eigen huis, eigen land, ja. uh, die verbouwen ook veel groenten. Ja. Maar die moeten dus nu wel onroerend goedbelasting gaan betalen. Ja, die, die gaat nu komen daar en uh, daar bibberen ze allemaal een beetje Ja, voor. want het is niet in verhouding. Nee, nee dat, dat, dat is, is het probleem. Maar uh, je, je ziet ook dat de overheid geld nodig heeft, want ook de accijns op benzine is enorm sterk. In een paar jaar tijd, ik betaalde eerst voor een liter 90 cent, precies. nu 1,80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 Dat kan helemaal niet, ja. maar dat is inderdaad je tank volgooien is duurder dan in Nederland. Maar de mensen blijven toch optimistisch dat ja. vinden we wel. Heel vriendelijk. Nou ja, okay. ja. Dit gaat ook weer voorbij en ja. we zien wel. Je kunt, je kunt je kop in het zand steken, maar je kunt ook gewoon doorgaan met leven en doorgaan met, met geld uitgeven daar ook en dat komt dan alleen maar ten goede ja. van, van iedereen in de economie dus dat is ja. prima. En verder rest, ja, het beeld is misschien in Nederland wat anders, maar ik zou iedereen aanraden ga, ga lekker naar Griekenland. Griekenland. Want het is een fantastisch land. Fantastisch. Heel hele aardige mensen. En uh, ja. het is goed leven daar. Ja, ja absoluut. Het weer is lekker, uh, nou ja. Oké. Okay. We gaan maar even muziekje ja, we gaan de muziek tot de gast binnenkomt. het ja. kan elk moment gebeuren. Pastoralen van Shafi en List. Ik heb je lief, zo lief. Ik de rotzen met mijn me staan verhoogde meer in de dame.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 In mijn arm van sterren wezen, ik het verre haal, ah, het noorden licht Maar soms ben ik als kloot. ik ben het leven en de dood ik In vuur en liefde, in alle tijd Ik troost je, kijk omhoog Vandaag span ik mijn regenboog Die is alleen voor jou Nee, nooit nee, spijt ze tot de stil mee. Geen meer. Van mijn wind Wanneer je vanavond gaat slapen in de zee En we nee, vliegen langs jouw hemelbaan ik wil niet meer bij jou vandaan. Ik heb je lief, zo lief. Ik heb je lief, zo lief. Ik heb je lief, zo lief. Ik heb je lief, zo lief. ...een list. ja, met uh, pastoralen. Ik heb je lief. Wij begeren scholten lief. Ja, hartstikke lief. Jeetje. Wij vonden ja. hem zo lief. Ja. Ja. Dat is even lekker binnenkomen. Ja, die ja. kwam langs en die ja, ja. werd meteen in zijn ja. kraan gepakt. Tackled. Ja, ja het was. Ja, ik was op weg met de Zuiduinen van Zandvoort hier. Ja, ja. Zeedorp uh, landschap met uh, teeltakkertjes.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 Zo langs het fietspad uh, Zandvoort-Langevelde uh, Slag is, is die grond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 ja, drie keer toch uh, lekker uh, lopen te wandelen. En, uh, want ja, voorlopig verandert er van dat volgens mij, ja dat weet je maar nooit bij waternet, maar volgens mij voorloop, voorlopig verandert er niks. Nee, nee dat is zo. Nou, dat vind ik prettig om ja. te horen. Als ja. ik met ja. nou, mijn hondje daar ga wandelen, dan hoef ik me niet schuldig te voelen dat hij daar wat uh, neerlegt. Nee, ja. nee, nee, nee die koudjes, die eten ook heel veel. het is waar. Ja. haal ik weer heel veel weg. oh ja? Ja, ja dat ja. zie ik ook altijd. Als, al, uh, dat, dat, dat, als je dan uh, loopt en, en nou, mijn hond heeft uh, dus een ding gedaan en ik kan het niet oppakken, want ik ik uh, moet eerlijk zeggen, als ik het zie, pak ik het altijd op. Want ja, dat, ja, vind precies, ik, dat is ja. mijn, uh, ja. mijn vaste gedachte. Maar dan zie je inderdaad koudjes er onmiddellijk op afvliegen. En die beginnen de, te pikken. En al het, wat er nog aan voedsel, voedsel in zit. Want ja, volgens ja, mij precies, is ja, dat uh, niet de, zoveel meer. Maar dat nee, blijkt dat, dan dat, toch dan dan dan dan nog. Halen ze uh, gelijk weg. Ja. ja, over die nog gesproken. Wil ik toch even nog een keer. Ik heb het al eens een keertje eerder gezegd. Ook tegen de mensen zeggen die er allemaal lopen.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 Ja, ah, het is staat er het is, enorm wilder bij. Het is heel wilder. Ja, ja, alles staat Ook in de zuid Ook in de zuid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 je ja, hebt de teunisbloem de koningskaas. He, ja. dat, die, dat voelt echt heel uh, fluweelachtig aan. Die kan wel 1,50 meter worden. En de zwarte toorts. de zwarte toorts, dat is zijn naam omdat er een zwart zaadje in komt, zeg maar. Dat zijn de drie toorts, uh, toortsen ja, die we hebben. Die zie je veel inderdaad. op dan. Ja, ja, die inderdaad. doen het ook heel goed. Dat ziet er prachtig uit. Ja, dat is prachtig. Ja. Daarom ja, wil ik de mensen ook uitnodigen om zelf in de duinen te gaan lopen. Want nu, het is niet alleen voor je ogen strelend, maar ook de geur van de liguster bijvoorbeeld hè, die begint nou uh, in bloei te komen de kamperfoelie. nou het is gewoon een zoete zweem ja. die op je afkomt de dus die is ja die is bedwelmend Heerlijk. ja, ja, ja. maar ook die liguster nu hoor en ja. dan uh, ja is gewoon ja, het is, ja. je zou het eigenlijk moeten nou dit weekend moeten ze gewoon er even heen mensen even, even, even duin in. en heb je ook kans op, je zijn net jonge vosjes nog andere jonge dieren ja. tegen te komen ja dat is zo mooi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 Ja, de tientallen. Kunnen dit en, en die ja, zijn echt van die kleine, ja, bambies, he, noemen ja. ze de, Springen de, de, in het veld, jaar. het is zo mooi gezien Heerlijk, ja. ja. En ze zijn banger als moeder, zeg maar, he, of, of als die het Omdat, ja, dat is uh, aangeboren natuurlijk, ja. he, een vluchtdier is het. Ja. Dus ze denken, een mens, wegwezen. Ja. Maar ja, ze hebben bij ons in principe niks te vrezen, want uh, ja er wordt niet gejaagd. En er, uh, uh, ja, geen gekke dingen, dus uh, ze hebben geen vijanden bij ons. Dus dat...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 Ja, en dan weemelt het van de konijnen. En vooral in het niet beboste gebied. Hè. Dus, dus niet, niet aan de kant van Vogelenzang of, of Heemsteden of de Sillen. Hier op Zuid inderdaad. Ja, je hier ja. De, ja. als je Bij het Brederode... parkeerterrein daar ook parkeerterrein, inderdaad, dan ja. zie je ze allemaal ja, en... euh, spelen. Ja, ja breder rode, pad naar binnen ja. gaan inderdaad, of Zandvoortselaan. En dan richting Rembaanveld, daar de weemelt van. Ja, dat is, dat is heel mooi. mooi. Ja. Ja. En jonge hagedissen. Ja, die zijn er wel. He. Die zijn de hele tijd bijna weg geweest. Ja. Die, wat, hoe noem je? Zandhagedissen? Ja, de, de... zandhagedissen. Die, die zijn de uh... hele tijd weg geweest. Nou, maar in het duin zelf niet hoor. Oh, okay. kijk. Alleen, ze komen nou weer wat meer tevoorschijn. Door die, uh, door die, mede door die damherten, die koeien en die 800 schapen. He, want we hebben er nou 800 stuks af. Wauw. Ja, met twee hedders. He. Twee Daphnes. <laughs> nou ja, die staan regelmatig ook in de kranten. Dan worden ze weer ja. over de Zandvoortselaan gelaten. Ja. Toevallig is ze vandaag... Een excursie dat heet Op Stap met de Herder. Dat is, ja, die is trouwens al begonnen. Maar, uh, dat, ja, die, die, dat is zelf hartstikke leuk om daar. Daar mogen de kinderen met de herder mee op stap nee. En af en toe, uh, ja, uh, die, die, dat hond, die collie die die een bepaalde kant op sturen. Dus dat is. Uh,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 Deze is start dan bij de Oase. Op woensdag 11 juli om 8 uur. Maar inderdaad, het, is, het struinen is te krijgen gratis bij de, bij de bezoekerscentrum. Trouwens ook bij de ingangen bij de pannenkoekenhuizen. liggen we er altijd een paar VVV ook hier? Uh... VVV, ja, VVV. In het hebben dorp. We ook, want dan heb je ook... Ja, Sommige mensen die willen het wat dichterbij uh, halen. Dus dan ja. is het misschien makkelijk om even naar ja, VVV, VVV te he, gaan. Dan kun je ook de dagkaartjes halen. Dan ja. praten de gronden. Uh, die heeft ze ook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 Gedoogd wordt ergens hier uh, in de buurt. Daar heb ik tenminste over horen fluisteren. Uh, ja, maar wij, als, als, als je als je, wilt, als je gewoon in de duinen ligt, moet je er toch uit. oké. Okay, ja. Als je hem vindt. Als je hem vindt. Want ja, je, je, je moet na zonsondergang verdwenen zijn. Ja, in, uh, maar je mag sowieso uh, inderdaad niet overnachten met, de, nee, met een tent in, in, in de zuidduinen. Nee, Zuidduin. nee, nee oké, okay, dat, dat, dat snap ik. Hè, dat je niet uh, uitgebreid nee. daar uh, je, nee. je, je, je kwartier gaat maken in ja. de duinen. Maar, er is, maar je, je hebt gelijk, ja. er zijn altijd wel zwemmen. Bijvoorbeeld ook in een van die bunkers van ons hoor. Ja, in de oh, ja, dat is uh, We ja. hebben 400 bunkers. Nou, we komen regelmatig. Ja. Dat je hey, deze is een uh, paar weken bezet geweest. En, uh, ja, ja heerlijk cool plek hier. Ja. Ja, ja, ja. Onze slaapkamers zijn gemiddeld warmer, denk ik. Als, ja. ja, als die bunkers nu. Ja, dus waar, dus, maar, ja. Okay. maar goed, wij zijn hartstikke blij dat je even wilde komen. en nog even wilde vertellen over uh, wat er allemaal voor mooie dingen te doen en te zien zijn uh, in de duinen. Um, dankjewel je wel, Gerard. Ja, ja En uh, tot de volgende keer. Weer. Tot de vol ja, tot tot volgende jaar. keer. Ja. Wij gaan uh, een beetje zomer vieren ja. met de Gypsy Kings. Bamboleo. Es amor llega sin esta No la culpa. Cada doler la porque muy despreciado por eso no te perdono dolorado y chamo llega sin esta manera no tené la culpa amor de compreventa amor del pasado En mi vida yo la aprendí. soy yo no te encuentro la mano en el posible no te encuentro de verdad por eso un día no encuentro sin de nada los mismos ya cayeros pienso en ti dando leía cuando leía porque en mi vida yo la aprendí a vivir así That got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 En dat had ze door op de e-mail te zien aan mij. En een paar schalen waarvan ik dacht, ja, daar hebben die golven doorheen gesneden. Dat is, ziet er zo mooi uit. Dus had een tas vol spullen meegenomen.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 Dus je had er niet zoveel aan gedaan, eigenlijk niks. Ja, nou, sorry. Maar dan kan het gewoon niet. Je moet echt wel zorgen dat je tijd. Uh, en je en top... de expositie is in de, in de Agatha-kerk. Uh, ik, ik ken de kerk. Hoe, waar, uh, waar is? Als je binnenkomt, de gang rechts. Het is aan de koninginnenwegkant. Oké. Okay. Want daar de zon. De lichtkant. Ja.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 Maar een zo, A5. Je. En dan met een beetje een duidelijke letter. Um, is, is het eerder in andere kerken geweest? Omdat ik hoor dat je, je zegt dat het zijn een aantal uh, kerkgemeenschappen? Toen wij begonnen hebben we het gedaan in de Protestantse kerk en in onze kerk. Want de andere kerken waren er al niet meer. Althans, de gebouwen wel, maar de geloofsgemeenschappen niet meer. De gereformeerde kerk was die al was gesloten. Al, welke, ja, ja, die was al een... school. Al bijna school. En um, de Bond in de Brugstraat, die was het toen echt al niet meer. Nee. Nou, dus toen hebben we gezegd: Nou, dan Kerk en onze kerk. En het was ook beeldhouwwerk, schilderwerk enzovoorts. Maar in de Protestantse kerk had je veel minder mogelijkheid om iets, iets kleiner op te he? hangen en ja. om iets neer te zetten en dat het goed uitkwam. Plus bleek achteraf, dat wisten we niet. Dat de mensen, de leden van die kerk. hadden er toch wel een beetje bezwaar tegen. dat we dat eh, volpropten. op zijn, nou ja onparlementair gezegd, met ja. kunst. Ja, Misschien ook is commercieel... ook minder intiem, hè? de protestantse kerk. Is, uh, ja. Ja. De katholieke kerk is veel intiemer. Uh, ja. Een uh, ja. betere sfeer, denk ja. ik. En groter. Ja. Nou ja, hiervoor en, en in ieder geval. Ja, ja dat bedoel ja. ik, voor zo'n ja, expositie. Ja. Ja. Uh, nou, mag ja. ik jullie even onderbreken hier? Ja, ja. ja natuurlijk. Uh, ik wil graag zometeen nog even teruggaan naar vorig jaar. Ja. Uh, dat, uh, uh, de reacties die erop. Draai even muziekje eerst. Ja, prima. Tussendoor. Ja. Ja? Elvis Presley, we moeten een gouden oude draaien. <laughs> uh, can't help falling. Weet ik het niet meer. Ja. <laughs> help is Presley, kant help voling. We gaan door uh, met het gesprek over de uh, tentoonstelling in de Gatenkerk. En ik zei al voor de muziek. Uh, uh, jullie hebben dat vorig jaar gedaan en uh, om een aantal redenen hebben jullie besloten om dat door te zetten, omdat de weer. De steeds door te zetten. Is dat aan de hand van reacties geweest ja. of wat dan ook? Iedereen was reuze enthousiast. Ik begint er al mee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 met emigritaat. heeft gezegd, nee, dat doe ik nog. En dat zei hij is... al hier, hè? dat hij nog wat hand ja, uh, ja. en dat uh, vindt um, dominee van Walinde ook wel heel fijn, want ja, die is vers, dus die heeft dat nooit meegemaakt. En in oktober, dan hebben we de derde ecumenische dienst, en dat is dan Storm. Nou, herfst en storm past ook ja, bij elkaar ja. Ja. Dus dan heb je die drie facetten, en die vallen dan weer onder um, de paraplu van zeegezichten ja. en op die manier proberen we dat samen te vatten elk jaar en dat en, zou voor de kunstenaars behoorlijk wat inspiratie moeten opleveren zouden. ja en dat doet het ook, dat doet ja. het ook. maar ieder ja. jaar zeggen ze allemaal weer ah, moeilijk en ieder jaar komt er weer iets fantastisch uit voor het echt. Ja. Of het nou van glas is, of het is zijden schilderen, of het is handwerk. Want patchwork wordt ook dat heel dat mooi Dat hoort bij gemaakt. kunstenaars, hè? Ja. Om zo te reageren. Ja, precies. Ja, <laughs> ja dat, dat is waar. Je, jullie weten al wat er ongeveer gaat komen. Hè? 26 mensen in ieder geval. Ja, ja. Maar jullie, jullie hebben het al gezien. Ja, ja, ja. gezien. een tipje van de sluier uh, oplichten? Wat we gaan zien?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 En uiteindelijk? Ik hoop dat het... Uh... Oh, je hebt het nog niet gezien. Nee, want ik ben gisteren teruggekomen vanuit Creta. Dus. Oh, ook naar Creta. Ook nou, naar Creta. We ja. hadden het er net over in uh, ja. Ja. ons vorige gesprek. dat wij ja. Beiden, ja. Ik ben naar Creta geweest. naar Rodos. Uh, ja. Wat een oh, heerlijk Corf eiland. eiland. Corfu. Van, Corfu, van, ah, Corfu, niet Rodos. Oh, sorry, Corfu. Ja. Heel ja, ja, Ja. Nee hoor, we doen het altijd met vreselijk veel plezier. We hebben acht uh, mensen in onze commissie zitten, waaronder...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 Oh, okay. dus, dus komt er dan heel veel meer als wat je eigenlijk gebruiken ja, kan? Ja, vandaar heb ik dus die mensen uit Leiden en zo. Ja, en dan heb ja. ik via de BKZ, heb ik dan via Ellen Kyle in de eerste instantie, dat is een paar jaar geleden. Die zei, goeie moed, toen was Ada eh, Mol, die was nog secretaris. Ja. En die moet je dan even benaderen en die geeft dan het hele regiment van BKZ ja. meteen eventjes ja. een duw. En dan, ja, wie dan wil, die doet mee.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 en ze oh, het ja, hebt een ja. jonge stem. <laughs> Waar dat toe op sloeg, weet ik ook niet. Maar, maar goed, die heeft dus ook uh, via de BKZ en via die krantjes... heeft ze dat geregeld, dat ze mee mocht doen. En dat is wel heel erg leuk, dat je toch nieuwe mensen erbij krijgt. Ja, en nieuwe kunst. nieuwe kunst, hè, en nieuwe de, kunst. Ja. ja. Want dit ook wat zij maakt, is wel heel anders dan wat Ellen maakt. Leuk. Ja. Ik, Gedichten hebben we ook. Gedichten ja. hebben we ook. Kopen, en ik heb... Um,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 Een goede reden trouwens om ook eens kinderen mee te nemen naar een ja, expositie. Ja. Want ik vind dat ja. kinderen dat moeten leren. Zo vroeg mogelijk dus ja, te gaan naar kunst die kijken. Die ziet het er vreselijk leuk uit. die Hartstikke leuk. Die zou je als poster willen hebben. Ja, ja. En we hebben natuurlijk een heel mooi boek te koop. Er zo zo'n van vijf euro. Dat is de geef ja. van het afscheid van Pastor Duivens. Oh ja? Klossie. Ja, oh ja, glossen, die heb ik gezien. Heel bijzonder. Het, uh, Heel bijzonder. Adieu. Ja, ja. ja. Ah, klopt. Ik heb hem oh, gezien. Ik vind geloot. de titel trouwens geweldig, ja, geweldig ja, ja, ja. gevonden. Ja, ja, ja. Dat is prachtig. echt een ja. Ook al die klasse loteramen, allemaal wat het betekent staat ja. in het boek. Shit. Ja, het is een prachtig boek. Voor euro. Dus, ik, ja, dus ik heb gevraagd van tevoren al, we hebben dat ook uitgevoerd. En verkocht. daar komt een, komt een stukje ten goede van de parochie, neem ik aan bij de verkoop van het boek. Dat denk ik wel. Ja. Daar Heb ik nog niet eens over ja, gehad. Daar, daarvoor doe je nou, dat. Er zal niet zoveel van overblijven, Onder andere 5, euro 5 5 euro. blijft is, 5 5 euro is nee, niet veel van over. Een kort voor een boek. Ja. Hoor, volgens mij blijft daar niets van over. Het is prachtig boek dus je vraagt te weinig. Ja. euro is te kort. Oké, jammer. Ja. Gemiste ja. kans. Ja, gemist. Ja. Nee hoor, ik is niet op winst. Nee, handwerken heb ik gehad. Het boek heb ik gehad. En ze moeten dan dinsdag 3 juli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 En dat was wel van mij. Nou, daar worden we ja. echt een beetje... Hey, en, en als mensen dan, zeg maar, uh, besluiten om dat wat er te koop is, uh, te kopen. Dan is er, een, denk ik, een termijn hè, van wanneer ze ja, dan dat dan... Ja, dan gaat er in ieder geval een rode stip op. Uh, en, en dan, dan na 8 wij... september uh, ja, dan, dan... Ja, dan, uh, ja, ja, ja. ja. Nou, niet zo... tijdens. Ja, nee, okay, maar da da dan, <clears throat> dan moet een duidelijke datum neergelegd ja. worden wanneer ze dat ja, dan komen halen. Ja, dan gaat er, er ook een halen. bepaald net uh, formulier hebben we. Dat het via één persoon of via de twee dames, heren die gastheervrouw gastheer, vrouw zijn, in die middagen, dat ze dat met hun afmaken. Want ja. we hebben één keer gehad dat één ding drie keer verkocht werd. Ja, ja dat, dat is dat niet is handig. Een beetje lastig. Nee, maar dat wordt ook later, later afgerekend, <coughs> hè, als het opgehaald ja. wordt. Dus dat is, ja, ja. Uh, ja nee. nee, dat is het probleem niet, maar dat het maar via, via één kanaal gaat. Ja, stipt erop en het is klaar. Ja, en het is klaar. Ja. Ja. Net als een galerie, zo werken wij. En er wij. is een boek waar de mensen wat in kunnen schrijven. Ja, een soort logboek. Ja. Is ook heel Ach. leuk. Hun reacties. Ja. We moeten ze een beetje afroeren, zijn ja. Bijna aan het einde ja, van de eerste lucht. uur. Is, is er nog iets wat jullie niet gezegd hebben en graag willen zeggen? We ja, dat dus in juli en augustus. Ja. En de eerste weekend van september. Dan zijn we open van twee tot vijf. En de opening is volgende week zaterdag? Die is in? zaterdag om half drie officieel. Half we zijn drie? dan van twee uur af zijn we er al. Ja. Maar om half drie is de officiële opening. In de Agatha-kerk. In de Agatha-kerk. Nog ja, iemand in de de andere die dat uh, komt doen? Mijn echtgenoot als penningmeester van de lokale raad. Die opent okay. het. Die opent Ja. ja. ja. Goed. Heel erg bedankt voor uw ja, komst. Fijn en, dat je gekomen bent. Het verhaal eromheen. Heel erg leuk. Interessant. We moeten beslist gaan kijken. Dat, we we hebben de tijd maken. ervoor. Dank jullie. Fijn dat, ja. We, ja, fijn dat we hier mochten komen. Ja. Ja. Ja. Ja, goed. goed. Heel fijn weekend nog. Dank wel. Irene, we sluiten het eerste veel bewogen uur af. Ja, en uh, uh, dan gaan we luisteren naar muziek. En We gaan, uh, en, uh, we gaan en, uh, afsluiten dat eerste uur en dan uh, nieuws. En, nieuws. We en daarna komen we weer terug. We komen en, uh, weer terug met uh, Astrid van de Welt, Korn.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 Men. It's Tot zover het is waning het is waning now. waning now. waning waning